Op een snelweg in Duitsland zijn twee mannen doodgereden... die waren uitgestapt om te helpen na een ongeluk van iemand anders. Het ongeluk gebeurde vannacht op de A70 bij Schweinfurt in de deelstaat Beieren. Er was vannacht een vrouw tegen een vangrail aangereden. De bestuurders van twee auto's erachter zetten hun wagen vervolgens aan de kant om te helpen. Toen de mannen de weg opliepen werden ze geschept door een personenauto, zwaar op slag dood. Colombia heeft een drugsdealer uitgeleverd aan de Verenigde Staten... Washington Edison Prado zou meer dan 250.000 kilo cocaïne naar de VS hebben gesmokkeld. Edison Prado kwam uit Ecuador en werd daarom ook wel de Pablo Escobar van Ecuador genoemd. Vorig jaar werd hij opgepakt in Colombia. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te gaan door te zeggen dat hij lid was van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. In dat geval zou hij in aanmerking zijn gekomen voor amnestie. Maar de autoriteiten geloofden hem niet. In Utrecht zijn gisteravond zes bestelbussen uitgebrand. De bussen stonden op een afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidse Rijn. Bestelbussen zijn allemaal van transportbedrijf GLS. Politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. De legendarische Bollywood-actrice Sridevi Devi is overleden. De actrice overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval. Ze was daar met haar man om een bruiloft bij te wonen. Sridevi Devi maakte in 1978 haar Bollywood-debuut groeide uit tot een van de meest gevraagde sterren in de Indiaanse filmwereld. Ze wordt gezien als de eerste vrouwelijke superster in Bollywood. Sridevi is 54 jaar geworden. De Roemeense film Touch Me Not heeft de Gouden bier voor Beste Film gewonnen... de belangrijkste prijs op het filmfestival van Berlijn. Die bekroning is enigszins verrassend omdat er van tevoren veel discussie was... vanwege enkele expliciete seksscènes in de film. De film gaat over drie mensen en hun omgang met intimiteit... Door wie een vrouw van in de 50 die er moeite mee heeft om te worden aangeraakt. De schorsing van Rusland bij de Spelen blijft van kracht... en dus is de Russische vlag niet te zien tijdens de slotceremonie later vandaag. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Er was sprake van dat de Russische atleten bij de slotceremonie hun eigen vlag zouden mogen dragen. Maar door twee dopinggevallen bij Russische atleten gaat dat dus niet door.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 Bij zee -tours krijgen we regelmatig de vraag... wat hebben kinderen nou te zoeken op een cruise? Nou, zeggen we dan, hebt u even? Wat dacht u van een wildwaterbaan? Of een tienerdisco? Of speciale kindervoorstellingen? We vinden gegarandeerd de cruise waar kinderen helemaal aan hun trekken komen. En als u wilt, hun opa's en oma's ook. Want niemand weet zoveel van cruisen als zee -tours.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 Goedemorgen, we kruipen de natuur dicht op de huid dit uur. Niet alleen horen we de spectaculaire verhalen over de Amsterdamse stadsnatuur... maar we gaan ook kijken naar de nestkasten van beleefde lente... want daar is het voorjaar wel al echt losgebarsten. De columnist vandaag is Koos Dijksterhuis... en we horen hoe we onze persoonlijke CO2-uitstoot omlaag kunnen krijgen. Tot tien uur is dit Vroege Vogels, met enkele uitstapjes naar Pyeongchang nog. Maar we gaan eerst naar Walcheren. Want wat zouden bomen ons kunnen vertellen als ze konden spreken? In een serie die kriskras door Nederland gaat... zoekt verslaggever Tal Sariet verhalen op... van de alleroudste, hoogste en dikste bomen. Deze week staat hij bij de Taxusboom van schilder Piet Mondriaan in Berkenbos, Samen met Han van Meegeren van de Bomenstichting. Wat is het hier stil, hè? Heerlijk. Hoor je de knisperen? Ik ben vandaag met uh, boomdeskundige Han van Megen op het Schiereiland Walcheren in de provincie Zeeland. En we lopen door het park van Berkenbos op zoek naar de taxis van Mondriaan, vergezeld door zijn hond Roos. Roos. Roos. Roos, kom eens. Goed zo. Oh, die kan hier heerlijk te gaan gaan. Ik zie hem daar. Recht vooruit. Dat is hem. Dat is gelijk duidelijk, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, de schilderijder zie je deze boom echt in terug. Ik moet zeggen, hij heeft wel flink geleden de laatste jaren. Hij ziet er niet meer zo best uit. Er zijn een aantal takken afgebroken. Dat is jammer. En de kroon is heel erg dun aan het worden. En dat komt door? door grondwaterverhoging. Dus het grondwater is verhoogd. En dat betekent dat de boom meer water krijgt van beneden uit. En daar houden ze niet van. Daarbij wordt er erg veel gespeeld op deze boom. Het is dus een echte klimboom. En ja, het afbreken van de takken dat gebeurt ook mede daardoor natuurlijk. Maar ja, kinderen hebben er wel veel plezier van. Dus. Ik vrees, ondanks dat taxissen uh, heel erg oud kunnen worden... dat deze boom zijn beste tijd gehad heeft... De boom is nu ongeveer 240 jaar. Hoeveel krijgt hij nog van nu? Een jaar of 25, 30. We hebben het de hele tijd over Piet Mondiaan, maar wie is dat nou eigenlijk? Dat is een van de bekendste Nederlandse schilders. Hij begon eigenlijk met het maken van gewone naturalistische schilderijen. Van bomen, molens, mensen, noem maar op. En door de jaren heen is hij steeds meer gaan uh, abstraheren. Dus hij is de details is hij gaan weglaten en eigenlijk is hij teruggegaan naar de grote lijnen. En hij is eigenlijk geëindigd met alleen maar lijnen en, en, en gekleurde vlakjes. De bekende rode, gele, zwarte vlakjes. En uh, het is wel een unicum in de schilderkunst, vind ik. Ja, heel bijzonder. En hij is hier geweest om de boom zich te laten inspireren? Ik denk, als, als, als ik deze boom zo zie, deze, deze oude taxis van Mondriaan... Eh, dan kan ik me zo voorstellen, als je een beetje fantasie hebt... dat je denkt van, uh, Piet is hier een keer gekomen... en die heeft gezeten bij die boom, wilde die boom schilderen... en hij keek door zijn oogharen en hij zag dat het eigenlijk al een hele abstracte boom is, was. En je zou zomaar kunnen zeggen dat hij bij deze boom op het idee gekomen is... om überhaupt te gaan abstraheren... Hij kwam hier vaak in, uh, in deze omgeving. Hij logeerde bij vrienden in uh, Domburg. En ja, je mag, je mag dat best denken. Als je, toen hij hier zat in 1911, dat hij hier op het idee kwam... Om, om die richting in te gaan in de schilderkunst. Ik wil graag een experimentje doen. Ik zou graag uh, willen zien wat de taxis van Mondriaan u op het doek laat zetten. Misschien kunnen we dan de naaldboom en Mondriaan net iets beter begrijpen. Nou, dat kunnen we gaan proberen. We gaan, uh, we gaan even op dit bankje zitten. Papier. En ik heb hier uh, Aha. waterverf mee. Kijk aan, een heel palet. Ik zal je even helpen. Nou, ik ga eens proberen. Ik doop de kwast in het water. Ik ga wel naar de grijze tinten toe. Dat zou je niet gek vinden. Dat is vind niet van niks een grijze boom. En als het een beetje wonderjaars moet zijn... moet ik wel deze kleur grijs ongeveer pakken. Ja, vroeg Mondriaans, ja? Ja, vroeg Mondriaans, 1911. Dus dat was net voordat hij naar Parijs vertrok. Wat is de vorm van deze boom? Hoe zou je die willen omschrijven? Een beetje... Ja, er zitten veel ronde lijnen in. Takken maken allemaal bochten. En dat zul je bij een beuk die hiernaast staat... en deze beuk die hiervoor staat, dan zie je dat niet. Dat is allemaal, allemaal recht. Deze springt er echt uit, omdat hij uh, ja, deze vormen heeft. Er is geen enkele boom die, die van beneden af aan vertakt is. Kijk, we hebben altijd een beetje rare voorstelling van bomen. Als je als kind een boom tekent, dan teken je een soort lolly. Maar een boom is eigenlijk helemaal niet zo. Al die bomen die, die zo zijn, die zijn gesnoeid. En uh, deze taxis die heeft gewoon zijn gang kunnen gaan. Die is zelf zo, uh, zo geworden. En dat is ook vaak veel mooier, hoor, vind ik. Uh. Ik euh, denk dat dit wel iets gaat worden, ja. Ik zet hier nog even die punten aan. Kijk, je ziet toch heel duidelijk... Dit is nog een creatief proces, maar je moet je ook voorstellen... Mondriaan heeft daar jaren over gedaan. Dus je kunt van mij niet verwachten dat ik nou al zover ben. Maar zie je de essentie? Ik zie het, ja. Dat ja, is toch niet slecht? Nee. Wat leren we hier nou van als we die boom proberen te schilderen? Wat... Uh... Wat je hiervan leert is dat, ja, veel, veel mensen kijken een beetje neer op uh, abstracte kunst. Maar je ziet hierin dat, dat iemand als Mondriaan uh, wel heel veel talent had... om zo'n schilderij te kunnen maken. Hij kon weglaten en toch dingen laten staan. En uh, dat is ware kunst maken, denk ik. Ja, ik, ik, ik uh, kijk nog eens door mijn oogharen. En ik kijk naar dit schilderij. En dan denk ik van... Een nieuwe Mondriaan is geboren. Ja, grinnikend daar op Walgeren. Nou, als, u, als u zelf nog een keer oog in oog wilt staan met de taxis van Mondriaan... moet u niet te lang wachten met een bezoek aan deze stervende veteraan. Kijk, dat ben ik en dit is naar mijn stad. En het lijkt niks bijzonders, hè? maar er is van alles te zien, hoor. Als je maar weet waar je kijken moet. Dan kom maar mee. Dan wijs ik je de weg. In deze stad waar alles is begonnen. U hoorde een fragment uit een nieuwe natuurfilm. De Wilde Stad. Nederland bouwt de laatste jaren voort op het succes van de nieuwe wildernis. Nieuwste film op de terrein, de nieuwe stad die morgen in première gaat. Hier aan tafel twee natuurfilmers. Michael's, Michael Wilde Stad. Ja, Michael Sanderson en uh, Claudie Barteling. Goedemorgen. Goedemorgen. We stonden al net even buiten met jullie. Um, een huiskat als, uh, als verteller, hè, horen we in de film. Waarom, Michael, waarom is daarvoor uh, gekozen? Nou, ik denk dat het daarvoor gekozen is omdat het een hele goede gids is om je mee te nemen door de stad. Je kan het ook zonder een huiskat misschien het verhaal vertellen. Maar met de kat zelf, die wonen daar sowieso. En het is ook een, een wild beest die daar leeft. En het, het baasje is dan een hele dag weg en dan gaat de kat de, tijdens de, in de dag, zeg maar... Uh, op, op avontuur en dan laten we ons zien... Uh, al die beesten die in de stad wonen. Ja, dus, uh... ja, en wilde Zien we hem nog vogels vangen in de, nee. In de, in de film? Nee, uh, je moet het kijken... maar er wordt nee. geen uh, kattenjachten uh, gefilmd, denk ik. Nee, want dat gebeurt natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook echt stadsnatuur, hè? Dat is ook stadsnatuur. Ja, ja, sommige, de, de, of het natuur is... Dat, daar is natuurlijk nog een discussie over. Maar het gebeurt in de stad. Dat ja. is, uh, ja. Van de week was het natuurlijk nog in het, in het nieuws. Koos Dijksthuis, die straks bij onze column voorleest... die uh, had het daar ook over, uh, over de alle vogels die gevangen worden. Maar goed, dat zien we in de film niet. Nou stel zo dat het gaat over wilde natuur in de stad, maar uh, deze kat is een is een acteur, hè? Klopt, ja. Het is een acteur, een hele hele goede acteur ook. ook. En uh, hij uh, hij hij komt voor in heel veel toneelspelen volgens mij ja. en, uh, en en andere films, commercials. Dus hij is echt uh, een gesezende acteur, zeker. Ja. Um... Claudie, um, hoe, hoe anders was het nou filmen voor, voor deze film? Die film die zich in de stad afspeelt en de films die je gewoonlijk maakt. Jij bent onderwaterfilmer, hè? jij filmt verschrikkelijk. We ook op de Noordzee, we hebben me, ook met jou vaak dingen gedaan en laten zien. Uh, de dingen die je doet. Ho, ja, hoe was dat verschil? Nou, het, het is een heel groot verschil, want uh, het contrast is enorm. Als jij in de stad filmt en uh, boven water gebeurt er natuurlijk van alles. En als je dan je hoofd onder water steekt, dan is het natuurlijk stil. En een heel mooi voorbeeld vond ik in het Noordzeekanaal. Wij gaan daar wel eens het water in, dicht bij de uh, Wijkertunnel. Uh, dus, dus bij de A9. En dan hoor je dat verkeer razen. En dan steek je je hoofd onder water. En dan zie je in één keer palingen zwemmen richting Noordzee. En die gaan de Atlantische Oceaan over. Dus dat contrast is echt geweldig. Ja. Uh, wat voor dingen zien we van jou in de, in de wilde stad in de film? Uh, de rivierkreefjes en de ratten, die heb ik gefilmd. Ja. En, um, ik film niet alleen. Ik heb met Peter van Gordijnen eigenlijk ook een bedrijfje samen. Wij doen heel veel samen, duiken doe je ook vaak niet alleen. En Peter heeft de padden gefilmd. Ja. En, de, vertel even over de, nou, de rivierkreef. Wat, wat zien we daarvoor bijvoorbeeld van? Ja, persoonlijk vind ik dat een hele mooie scène in de film. Ik uh, bedoel, wij zijn eigenlijk. Uh, alleen maar een schakeltje in zo'n heel verhaal. Dus wat je, je krijgt een opdracht mee van de regisseur... om uh, de dingen onder water te filmen. En als je dat later in die hele sequentie ziet... Het hele, de hele verhaallijn is echt prachtig geworden, vind mm -hmm. ik zelf. Um, nou, en, uh, wat, wat mij uh, voor het onder water filmen... daar is de regisseur dan ook echt bij. Die staat op de kade en die beschrijft ook precies wat hij wil hebben... En uh, ook de rivierkreeftjes waren een beetje acteurs. Rivierkreeftjes komen wel overal voor in Nederland en ook op de plek waar we hebben gefilmd. Het is de Amerikaanse rivierkreeft. De Amerikaanse ja, rivierkreeft. En um, ja, hij wilde daar hele specifieke beelden van. En die hebben we proberen te draaien. Ja. En uh, ja, dat is gelukt. Wat, wat, wat zien we dan? Uh, we zien uh, uh, de rivierkreeftjes die in het water vallen. Dus we zien hoe ze, zeg maar, als ze in het water komen, naar beneden gaan. We zien ook waar ze leven. We zien de rivierkrevis die, die beschutting zoeken bij de, bij de fietsen... die natuurlijk overal in de grachten uh, liggen. En we zien ook uh, rivierkrevis die schrikken als de city swim begint... en er een heleboel mensen het water in springen. En dan zie je ook het gedrag van die, uh, van die beestjes. Ja, ja. Uh, Michael, wat is, wat is nou de gedachte achter de, de film? Wat is de essentie? Nou, ik, denk, ja, ik denk dat het, uh, het wil laten zien dat de stad toch natuur heeft. En dat uh, als mensen een beetje uh, rondkijken en opletten... dat ze, dat ze dieren kunnen zien, zelfs uh, in een achtertuin of gewoon op straat zelfs. En zijn van die kleine um, wildlife-dramas dra die afspelen in de stad. En je ziet het elke dag en je kan gewoon blijven staan een keer. En gewoon, gewoon rustig kijken. En je hoeft niet meteen druk door naar je werk of, of, of waar dan ook. En je kan gewoon natuur in de stad zien. Ja. Noem jij zo'n wildlife drama... wat je hebt meegemaakt? Nou, er zit een scène in, in de film... Um, dat ik ook zelf heb meegemaakt... een paar jaar geleden... toen ik in Den Haag rondliep. Maar er zit ook in de film... waar je dan een meel die ziet... In, uh, een kleintje van een meerkoet, zeg maar stelen en dan opeten. Dat gebeurde gewoon... Voor mijn neus, en in de film is dat ook gefilmd, dat heb ik niet gefilmd, iemand anders heeft het gefilmd, maar dat is iets dat ik toen de tijd niet had verwacht te, uh, te kunnen zien in de stad. En je, je zit gewoon een, een echte scène uit een natuurfilm te zien. Een jacht van een meeuw die dan zo'n zo kleintje meeneemt, wegvliegt en dan in mid-air het gewoon opeet. <lacht> je zit gewoon te kijken van, ja. Hoe kan dat nou? Dat is gewoon een scène uit een natuurfilm. En dat is ook zo, en dat hebben ze ook gefilmd. Voor, voor deze film. En, uh, en het is gewoon fantastisch om te zien. Zielig voor het kleintje natuurlijk. Maar dat is wel de life cycle van de natuur. En ja. dat, is, dat gebeurt ook in de stad. Is dat nou iets... Want, want Claudie vertelde al... We, we werken aan, het, aan de hand van een script van een regisseur. Die, die schrijft een verhaal. Die weet van de natuur in de stad. En die bedenkt daar verhaallijnen bij. En jullie worden op pad gestuurd van maak die shots. Ja. Uh, ja, dan werk je eigenlijk gewoon een lijstje af met, uh, met, met, met opdrachten... Denk Ja, zo werkt het inderdaad. Maar vaak uh, veranderen ook dingen. Uh, maar ik denk dat het lijstje is redelijk groot in het begin. En, en dan uiteindelijk wordt het wat kleiner... en dan krijg je dan de uiteindelijke sequenties die, die in de film zitten. Maar je moet wel een beetje breed denken en, ja. en, en, en improviseren uh, af en toe. Want soms kom je dingen tegen die je niet had verwacht. En dat is dan ook heel mooi voor de film, want dat... Uh, yeah. Dat is dan gewoon uh, een, een bonus. Ja. Soms lukken dingen ook niet. Dus, uh, maar het is zeker een lijstje die je moet volgen. Dat, ja. uh... nou ja, je zegt, je moet uh, improviseren. Moet je ook uh, manipuleren om de dingen te krijgen... die de regisseur nodig heeft voor zijn verhaal? Ja, ik vraag het jullie allebei, Claudie, Michael... Ja, manipuleren. Moet je dingen een beetje naar je hand heeft... zetten? Um... Ja, je moet sommige dingen wel naar je hand zetten. Want uh, het, gebeur... ja, het kan wel zomaar gebeuren. Maar uh, er zijn uh, scènes bij of shots bij... Ja, dan kan je wel een hele maand gaan liggen wachten of zitten wachten tot het gebeurt. Maar uh, ja, je kan ook proberen om uh, de situatie een beetje naar je hand te krijgen. We zien de rivierkreeft op een gegeven moment op de... Is dat de trappen van het uh, van het Amstel Hotel? Ja, toch? dat soort dingen. En ja. Uh, ja, dan kun je inderdaad heel lang wachten als je dat een keer een natuurlijke situatie uh, ziet. Maar wat wel heel goed wordt gedaan... Er zijn ook natuurlijk heel veel ecologen bij de film. Maar dan, zet je, ze, ja, dan zet je ze dus neer daar. Dan zet je ze dus neer, Ja. ja. Maar wel op plaatsen en in gebieden waar ze ook voorkomen. Weet je, het is niet zo dat je dan uh, een, een nieuwe situatie creëert. Uh, maar je zet het soms wel eens naar je hand om uh, te kunnen filmen. Ja, ja. Maaike, wat was voor jou een, een, een hoogtepunt uit de film van je eigen werk... Uh, ik, vond, ik vond de eendjes die van het dak af sprongen wel uh, uh, een le hele leuke scène om te draaien. En ook zo onverwacht. En, uh, ik wist dat ze dat deden, natuurlijk in de natuur. Maar ik wist niet dat ja. ze dat uh, ja. vanaf hun gebouw deden. Want het zijn uh, eenden. Een moeder heeft kuikens hè? op een terrasje, geloof ik, heel hoog. Ja, op een, dak, een dakterras. Ja, ja. En, dan? en dan? Ja, die ja, eenden een zitten daar op driehoog. Ze zijn, zijn net uit. En, en die moeder die, die, die weet dat ze naar het water moet vliegen. Zij vliegt natuurlijk. En die kleintjes die, die kunnen nog niet vliegen. En die springen dus uh, achter die moeder aan. En, uh, en ja, vijf hoog. Uh, ja. Het is gevaarlijk. En uh, gelukkig zat er een balkonnetje tussen. Dus uh, volgens mij eerst twee verdiepingen en dan nog drie. Ja. En, uh, en dan, uh, dan moeten ze naar, naar de grachten toe. Maar het ja. Ah, het is een ongelooflijk verhaal. Ja. Heel veel mensen die dat, die, die, die beelden zien... Zullen, zullen niet geweten hebben dat zoiets bestaat. Dat ja. de eenden van nou, twee en daarna drie hoog omlaag stuiteren. Ja. Je ziet ze gewoon vallen. Ja. Uh, dat overleven ze allemaal... In dit geval wel. In dit geval uh, alle vijf die overleefden het. Je en... zou toch denken, die bordjes die breken. Het valt met een klap ja. daar beneden op een terras. Ja, deze hadden geluk. Maar ik denk, ik denk dat ze minder kans hebben in de stad dan, dan zeg maar in de natuur. Als ze uit een boom springen, daar is het wat zachter natuurlijk. Dus uh, misschien is dat een, een tip voor mensen in een tuin. Als ze wat, uh, wat planten kunnen aanleggen, ja. dan kunnen ja. die eentjes daarin vallen. Maar een tweede ding is, uh, zoiets filmen. Ja, ja. klopt. Ja. Dat, is, uh, dat was... Uh, dat is wel redelijk uh, intens, omdat ik kreeg een belletje op een zaterdagavond zelfs, heel laat, van, van Mark. Ja. En die zei van, uh, hey, morgen gaan ze eruit springen, dus uh, kan je er staan om uh, vijf uur s ochtends. Dus, uh... Klaar Klaarzitten. Ja. ja. Um, nog heel even, ja, want wij moeten afronden. Claudia, jouw verhaal over die ratten. Kun je, dat ja. nog, kun, je heel, kun je dat heel kort even vertellen? Ja, wij moesten want, uh... de ratten gaan filmen. En uh, Mark had van ons alleen maar de onderwatershots nodig. Bovenwatershots hebben wij ook niet, uh, niet gemaakt. En wij merkten dat als wij uh, die ratten zagen... en we staken ook maar heel even onze camera boven water of ons hoofd... dan kwamen die ratten meteen zo op ons hoofd uh, uh, zitten en uh, uh, op de camera zitten. Dus ze willen wel zwemmen en ze kunnen ook zwemmen. Maar als ze niet hoeven te zwemmen, dan ja. doen ze het ook liever niet. En dat is natuurlijk heel lastig filmen. Want je moet wel even kijken waar dat beestje is. En je moet goed timen uh, hoe je dat shot maakt... Ja. Maar uh, zodra je dus even je hoofd boven water. Dan, dan ging het dus mis. En uh, ja, dat was ook echt uh, een goede samenwerking. Maar zien we dat ook in de film? Uh, nou, we zien dat ze niet, jou dat, beklimmen. Nee, en, uh... dat, dat, dat zie je niet. En, uh, uh, maar uh, het leek een relatief makkelijke opname. En het heeft toch wel aardig wat tijd gekost om precies uh, de opname te hebben. Want toen die eenmaal begon te zwemmen. toen stond die ook zo verschrikkelijk hard. Ja. <laughs> dat ze echt heel hard erachteraan moesten zwemmen. en helemaal buiten adem waren. En, uh, ja. Ja, dat nou, geweldig. leuk. Uh, we, we gaan ervan uh, genieten. Morgen dus in première en, uh, en, en daarna in heel veel theaters in het, uh, in het hele land. Uh, de wilde stad over de natuur in Amsterdam. Claudie Bartelink en Michael En hartelijk bedankt voor jullie, uh, voor jullie komst. Um, ja, muziek. We hoorden de dansende sneeuwvlokjes uit de pianocyclus Children's Corner van Claude Debussy. Uh, in de nestkasten van beleefde lente is al van alles aan de gang. Het bosuilmannetje en het vrouwtje bezoeken afzonderlijk de kast. Uh, de kerkuilen en de steenuilen zitten al samen in hun uh, kasten, uh, lekker te flikvlooien. En de ooievaars die zijn al aan het paaien, aan het paren, bovenop hun hoge nest op het gemeentehuis van Gennep. Allemaal te zien, hè? Uh, die, die nestkasten van vogelbescherming via voegevogels.bnvara.nl um... Ja, wat geweldige beelden zijn. Mannetje Steenuil, die beleefde al hele spannende momenten... toen zijn kast belaagd werd door twee brutale kouwen... die binnen probeerden te komen. Prachtig gefilmd vanuit meerdere cameraposities. Uh, hij hield zich stil. Hoopte dat het probleem zichzelf zou oplossen. Maar gelukkig werd hij door zijn vrouwtje ontzet. Enfin, u kunt het allemaal zien. We gaan nu even naar het zeearendnest. Want daar gebeuren dingen die, uh, ja, die niemand had verwacht. Uh, Sip Veenstra, uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Sip, je houdt dat nest voortdurend in de gaten. Um, maar wat zien we daar op de camera, bij dat nest? Nou, we hebben eerst gezien, uh, toen zagen we helemaal niks. Was er was helemaal niks aan de hand. En sinds het uh, begin van de week hadden we bezoek van de Havik... in plaats van de zeearend. Want de zeearend bij ons, die uh, bouwt een nieuw nest. Dus niet bij de camera. En daarna is de zeearend uh, sinds gisteren voor het eerst gesignaleerd op het nest... Vond de Havik niet zo leuk. En nu is het maar afwachten achter wat er gebeurt. Ja. Ik heb hem vanochtend niet gezien op de camera, maar ik heb ze wel gehoord. Want die Havik, die zou ook. Is die ook van plan daar te gaan broeden of een nest te gaan uh, uh, bouwen, gezinnetje te stichten? Nou, die, uh, we hebben sinds vorig jaar dus een. Uh, bij ons in Bij het hebben wij dus een. Uh, een c zeehaard het nest. Sinds, uh, sinds vorig jaar. En toen zat, dat was eigenlijk het Haviksnest, dat heeft hij overgenomen. En toen werd de Havik verhuisd. Ja. En dan dachten wij, het is misschien wel hartstikke leuk voor iedereen... om te kijken van, hey, komt er een webcam te hangen, kan iedereen ervan genieten? Maar nu heeft de c beslist om in een andere boom te gaan zitten. En dan gaat de Havik weer op dit Maar eigenlijk is dat ook wel leuk, toch? Als we nu een blik zouden krijgen op een Haviksnest... Dat want geweldig. dat kennen we eigenlijk nog niet. Waar je mee, die is van harte welkom. Ja, want die zeearende is ook uniek natuurlijk. Maar we hebben de afgelopen jaren al wel uh, vanuit verschillende hoeken een beetje mogen zien. Maar een haviksnest, volgens mij is dat, uh, is dat uniek in deze, in deze serie. Ja, dat is, volgens mij is het nieuw. Maar we moeten het nog zien, hè? want je zag gisteren, toen ging, de, ging het zeeaar een paardje op het nest zetten. Nou, ze trekken zich eigenlijk helemaal niks aan van die haren. Ze beginnen even wat te, te roepen. Ja. En ze trekken, maar ze zijn oppermachtig vergeleken met ja. de Havik uiteraard. Ze doen wat ze willen, ja. ja. Maar, maar het is een druk, is... De drukke boel bij jullie daar, hè? want ik begrijp dat er ook een buizerd vlakbij zit. Ja, zeg maar we hebben een zeehaard een, een, een Havik weer op, op, op 200 meter en dan 200 meter verderop weer een, een buizerd. En de, de sperwer is er ook gesignaleerd. En we hebben het is een uh, naar gehad. Ja, ja. <laughs> ja, het is een drukte van belangen. Nou, dat zou toch fantastisch zijn als ze allemaal gaan broeden daar? Ja, zeker. Ja, ja. Goed, Sip. Uh, enorm bedankt daar vanuit Friesland. Uh, Nationaal park de Fenen En uh, nou, blijft in de gaten houden. Hè? Spannend ja, of, de, of het uiteindelijk de Havik of de Zeearend wordt die op dat nest gaat ja, uh, broeden. Het maakt, het maakt ons Nee, nee, nee het, wordt, het wordt vanzelf al mooi. Sip Veenstra, Precies. dankjewel. Dankjewel.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 Opnieuw is een memo vrijgegeven over de rol van de FBI... bij het onderzoek naar Russische beïnvloeding... van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit memo van de Democraten moet bewijzen dat de FBI terecht onderzoek doet. Republikeinen hadden eerder een ander memo vrijgegeven... waaruit zou blijken dat de FBI-president Trump zwart wil maken. Op een snelweg in Duitsland zijn twee mannen doodgereden... die waren uitgestapt om te helpen na een ongeluk. De A70 in Beieren was vannacht een vrouw tegen een vangrail aangereden... Ze kon zelf met haar kind uitstappen. Toen bestuurders van twee auto's de weg overstaken om te helpen... werden ze geschept, de mannen waren op slag dood. Bollywood-actrice Shri Devi is overleden. Ze overleed in Dubai aan de gevolgen van een hartaanval. Shri Devi speelde in tientallen films... en gold in India als een superster. Ze was 54 jaar. En Colombia heeft een drugsdealer uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Washington Edison Prado zou meer dan 250.000 kilo cocaïne... naar de VS hebben gesmokkeld... Hij probeerde zijn uitlevering tegen te gaan... door te zeggen dat hij lid was van rebellenbeweging FARC. In dat geval zou hij in aanmerking zijn gekomen voor amnestie. Maar de autoriteiten geloofden hem niet. Het weer, helder en koud is het. Eerst nog lichte tot matige vorst. Later vandaag veel zon en hooguit 1 graad boven nul. Maar door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan.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 De Olympische Winterspelen in PyeongChang. PyeongChang is de Jolly Olympisch nieuws met Geo Olympische. De zinderende ijshockeyfinale in Gangnung is in overtime gewonnen door Rusland. Ze versloegen Duitsland in de strijd om het goud. De Duitsers hadden al vriend en vijand verbaasd met het bereiken van de finale. Afhankelijk zag het er zelfs naar uit dat ze het goud zouden pakken. In de laatste periode van de finale kwam Duitsland twee minuten voor tijd op voorsprong. Maar de Russen scoorden een minuutje voor tijd toch nog tegelijk maken. Toen ze in overtime eenmaal met een man meer op het ijs kwamen... maakten de ijshockeyers uit Rusland de allesbeslissende goal. Schnelle, kurze Pässe, um den nächsten freien Mann diagonal zu sehen. Das ist eine Stärke der Russen und das hat jetzt den Ausschlag gegeben. Die Olympischen Athleten für Russland sind Olympiasieger. Aber, was diese Mannschaft auch heute wieder gezeigt hat, und da werden sicherlich gleich die ein oder anderen Tränen fließen. Männer, schämt euch eurer Tränen dort unten nicht. De Duitsers hoeven zich niet te schamen voor deze nederlaag... zegt de commentator van ZDF. De eindstand in de finale was 4-3. En de Russische vlag zal ontbreken op de slotceremonie. Dat heeft het IOC bepaald. De voornaamste reden voor het besluit... zijn de twee dopinggevallen bij de Russische ploeg. Curler Krušelnitsky en bobslayer Sergejeva... werden tijdens de spelen positief bevonden na een dopingcontrole. De Russen mochten dit jaar meedoen onder een neutrale vlag. Bij goed gedrag hadden ze de Russische vlag mogen tonen... tijdens de slotceremonie. En de Duitse bobslayers hebben onder van piloot Francesco Friedrich de olympische titel in de Viermansbob binnengesleept. De Duitsers waren in drie van de vier runs het snelst. In de vierde run hadden ze een grote voorsprong. En Friedrich heeft ruim vier tiende bovenaan op die Koreanen. En dat geeft hij toch niet meer weg. Dat kan toch niet gebeuren. De voorsprong gegroeid. Het is al een halve seconde. Een eeuwigheid in de viermansbop. Francesco Friedrich. Daar komt Francesco Friedrich. Het wordt goud. Voor Friedrich. 3,1585. Fantastisch gedaan, zeg. Friedrich won ook al goud met de tweemansbob. Een andere Duitse piloot pakte de tweede plek bij de viermansbob. Nico Walter, Duitsland deelde die zeven zilveren medaille trouwens, verrassend met Zuid-Korea. Dat precies dezelfde tijd klokte. Dankjewel, Lippes. En vanuit het koude het, het Pyeongchang terug naar het koude Nadermeer... Um, waar ik zit met Koos Dijksterhuis. Koos, goedemorgen. Goedemorgen. Die kou. Ge geeft het jou weer nieuwe inspiratie voor je natuurdagboek? Ja, wel, op nou ja, het is heerlijk om naar buiten te gaan, alleen ja. al. Hè? Ik vind het echt heel fijn weer, moet ik zeggen. En uh, weer vogels kijken. Ja, we boffen. Hè? We, gaan, we gaan zo nog even samen naar buiten: even vogels ja. kijken. Um, eerst maar eens even de column. Hè? Okay. De kolom van Koos Dijksterhuis. Hoewel ik liever thuis blijf of over land- en zee reis dan door de lucht, boek ik wel eens een vlieg, vliegreis. Ik voel me dan schuldig over mijn bijdrage aan klimaatverandering. Sommige vliegmaatschappijen bieden de mogelijkheid mijn CO2-uitstoot te compenseren. En ik hoef daarvoor niets te doen. Ik hoef alleen maar iets meer te betalen. En dan maar hopen dat het bedrag inderdaad besteed wordt aan compensatie van CO2-uitstoot. Koolstofdioxide koolstofdioxidegas, CO2 dus, komt vrij bij onder meer het verbranden van aardolieproducten die we uit de grond halen. Compenseren kan door de kooldioxide weer vast te leggen en meestal gebeurt dat in de vorm van bomen. Bomen en andere planten ademen kooldioxide in en zuurstof uit en gebruiken de koolstof als bouwmateriaal. Hoe meer bomen, des te minder CO2 in de atmosfeer. Een beetje extra betalen om een boom van te laten planten is een ideale manier om mijn schuldgevoel te sussen. Een soort aflaat. Ik hoef er niets om te laten en krijg zelfs het idee dat ik iets goeds doe, dat ik milieuvriendelijk de lucht vervuil. Als ik uit het vliegtuigraampje over de wolken tuur, waaruit een frisblauwe lucht altijd de zon schijnt, bekruipt mij toch een onbehagelijk gevoel. Volgens CO2-compensatieinstantie Trees for All zorg ik met een retourtje Roemenië voor 1,2 ton CO2 die ik kan compenseren met 12 euro. Kost het compenseren van een ton CO2 precies een tientje? Dat is gemakkelijk rekenen en zo goedkoop. Hoeveel bomen kun je nou planten voor een tientje? En waar plant je ze? Ik krijg juist de indruk dat er overal hout wordt gehakt. De regenwouden verdwijnen al jaren met zoveel voetbalvelden per minuut... dat ik het een wonder vind dat, we er, nog, dat er nog wat over is. En in Nederland is ook iedereen aan het hout hakken. Hele bossen worden gekapt. Natuurbeheerders krijgen subsidie voor het kappen van bos omdat ze zo de stikstofneerslag compenseren. Landbouwauto's en vliegtuigen vervuilen de lucht niet alleen met kooldioxide... maar ook met stikstof, en die dwarrelt neer in de natuur. De natuur verandert daardoor in een overbemeste wirwar... van bomen, brandnetels en bramen. Door bomen weg te halen wordt de in het hout opgeslagen stikstof... aan het gebied onttrokken. In de Hollandse duinen gebeurt dit grootschalig... om de groeiende stikstofvervuiling... door het toegenomen vliegverkeer van Schiphol te compenseren. De luchtvervuiling door mijn vliegreis wordt dus zowel gecompenseerd... door bomen te planten als door bomen te kappen. Ik vind het een uitkomst. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt het hout met subsidie opgestookt... in kolencentrales, zodat er iets minder steenkool nodig is... wat CO2-uitstoot scheelt. Met mijn tientje extra compenseer ik dus mijn luchtvervuiling... door de aanplant van een boom... die mijn luchtvervuiling nog eens compenseert als hij met subsidie wordt gekapt waarna hij mijn luchtvervuiling voor de derde keer compenseert in een kolencentrale. Deze win-win-win situatie is uit de kunst. Ik ga meteen een nieuwe vliegreis boeken. Jump van de Engelsman John Dowland, uitgevoerd door luitist Nigel North. En terwijl wij naar de Winter's Jump luisteren, schreeuwt Koos, uh, Koos Dijkshuis hier... Er vliegt een sperweer over de moestuin. Koos, wij gingen straks naar buiten. En het is bedoeld dat je die vogels even voor je houdt... Uh, en uh, doet alsof je hem straks ziet. Nee, we kunnen er straks nog even over praten. Want volgens mij in de richting waar, waar die naar, naartoe gaat... volgens mij zit daar ook een buizerdnest. Nou... Check het uit. Dan uh, vertellen we u straks over de sperwer en de buizer. Goed, we hebben het er in uh, Vroege Vogels vaak over gehad. De ongebreidelde kap van het laatste oerbos van Europa. Het Poolse woud van Bielowiska. Deze week eiste de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie... dat Polen stopt met de kap. Nou, dat is een belangrijke uitspraak. Aan de telefoon, ecoloog Dries Kuiper, die in dit bos onderzoek doet. Goedemorgen, Dries. Uh, goedemorgen. Nou, Het bos is gered... Ja, dat is een hele belangrijke uitspraak waarbij ze heel duidelijk aangeven dat uh, de kap die heeft plaatsgevonden tot nu toe is geheel tegen de Europese wetgeving. Ja. En, dat, en dan gaat het over de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Ja, we hebben daar een, een tijdje terug met jou over gesproken wat er allemaal op het spel staat daar, wat er bedreigd wordt. Uh, het is natuurlijk een, een, een heel bijzonder bos. Maar je zegt, ja, de, de, de, de, er is dus bepaald dat de, de kap heeft illegaal heeft plaatsgevonden. Maar ja, die heeft al plaatsgevonden. Ja, precies. En dat is meteen het wrangen aan dit besluit. Als je ook kijkt naar de mensen die er heel druk mee bezig zijn geweest om dit bos te redden of om die kap te stoppen. Ja, die hebben allemaal een beetje het gevoel van, nou mooi dat dit besluit is genomen. Een heel helder besluit. Dat de Poolse regering echt iets deed wat niet klopte. Maar ja, het is ook een wrang, omdat het omdat uh, de schade is al aangericht. De kap is, heeft al vol op plaatsgevonden. En eigenlijk zijn, de, zijn ze eigenlijk meer al klaar met uh, wat ze wilden kanten. Het, hoeveel hoeveel bos is er de afgelopen jaren in totaal verdwenen? Valt dat zo te zeggen? We hebben, we, ja, we hebben zelf we hebben een studie gedaan aan de hand van satellietbeelden. Die, die zijn allemaal uh, vrij beschikbaar. Ik heb dat samen met onze collega's gedaan. En vooral mijn uh, PhD-student, Kuba Bobnitski, die is heel handig om te werken met deze moeilijke gegevens. Mm -hmm. En we hebben daarmee een, een objectieve schatting proberen te maken hoeveel bos er werkelijk gekapt is. En we hebben een hele voorzichtige schatting gemaakt. En dat is minstens 540 hectare is er verdwenen. En dat komt op duizend uh, voetbalvelden neer. dat ja. is een aanzienlijk stuk verdwenen. Ja en, en, en ik geloof dat, het, dat de schade ook, uh, behalve direct het bos, ook indirect is. Hè? De, juist de dieren die daar leven en de habitat die daarmee verdwijnt. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk een direct verlies van habitat. Dit, het gebied is aangewezen vanwege allerlei diersoorten die voorkomen... die heel sterk afhankelijk zijn van oud, bos... en vooral het uh, profiteren van uh, dode bomen of omvallende uh, uh, bomen. En dan gaat het om een aantal vogelsoorten. Verschillende spechtensoorten. witrug, specht, drie uh, uilen, el -uil, ruikpoot el En een paar kleine zangvogels zoals uh, ja. kleine vliegenvangers en als vliegenvangers. Hele bijzondere soorten die eigenlijk alleen maar in voorkomen vanwege al dat, dat dode hout wat we hier hebben in het bos. Ja. En die verliezen direct habitat als je bomen gaat kappen. En vooral als je die uh, afstervende bomen of al dat uh, dode hout als je dat verwijdert uit het bos. Je dat direct erg op deze soorten. Ja, ja er zullen, er zullen luisteraars zijn die zich erover verbazen. Van, gaat het nou weer over het Poolse bos? Uh, uh, uh, ik hoor jullie ja. nooit over een bos in uh, Portugal. Of in Frankrijk. Maar dit is echt een heel bijzonder bos, hè? Dat, dat laatste oerbos. Heeft het Europese Hof nu alle argumenten van de Poolse regering om wel te kappen van tafel geveegd? Is nu ja, klaar? Eigenlijk hebben ze, ze hebben heel duidelijk gezegd: er mag echt niet gekapt worden. Het is volledig tegen de regelgeving. Ze hebben, het enige wat mogelijk is, is dat ze mogen kappen in verband met uh, veiligheid voor het publiek. En dat hebben ze nu heel duidelijk gedefinieerd. Hmm. Dat hebben ze bij de vorige uitspraak eigenlijk niet zo gedaan. Waardoor het nog een beetje een vrijbrief was om te kappen. Ze hebben nu heel duidelijk gezegd... het mag alleen gekapt worden als je echt gekeken hebt naar alternatieven. Dat er geen ja. andere uh, minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn. En het moet heel duidelijk verbonden zijn aan infrastructuur. Dus wegen die er in het bos lopen. Of plekken waar mensen nou ja. wonen. Nou ja, dan zien ze, zien, hebben ze straks weer een vrijbrief om het een en ander te gaan doen. Ik, het heeft wel een beetje een mosterd ik, naar de maaltijd gevoel hè, Dries? Nou, ja, absoluut. Ja. Het, is, eigenlijk, het, is, het is doodzonde. Ze, hebben al, uh, ze zijn al twee jaar zijn ze bezig geweest met kappen. Dus uh, ja, heel veel schade is aangericht. En ja. wat, wat het werkelijk effect zal zijn op het gebied, ja, dat moeten we nog maar zien. Uh, we hebben daar wel een aardig idee van wat, uh, wat heel negatief is. Maar hoe, hoe, hoe, hoe groot die effecten zijn, dat zullen we de komende jaren gaan merken. Ja. Dries, uh, haal ons op de hoogte. Dankjewel. Dries Kuiper, ja, daar vanuit, uh, vanuit Polen. Goed, gaan wij door naar... Uh... Duurzaam leven. Ja, duurzaam leven is geen makkie. We weten, we weten precies hoe het moet. Maar het lukt ons zo moeilijk om dat vol te houden, Henriette Prast. Uh, uh, goedemorgen. goedemorgen. Hoogleraar, uh, ge, wat, wat, hoogleraar gedragsverandering. Nou, eigenlijk ben ik hoogleraar finance. Maar ik beperk me daar niet toe, zullen we maar zeggen. Je weet alles van gedragsverandering? Nou, alles. Nou, veel. Um, je hebt een plan om ja. dat gedrag van ons te veranderen als het ja. gaat om duurzaam ja. Uh, leven. We weten wel, maar het ja. valt ons zo moeilijk. Hoe ziet dat plan eruit? Dat plan ziet er uh, als volgt uit. Uh, we hebben nu in feite een systeem... waarbij uh, je uh, vervuilende producten kan kopen met geld. Uh -huh. Dat wil ik ook handhaven. Een biefstuk bijvoorbeeld? Ja, we een weten biefstuk, allemaal. een vliegreis, of, ja. een auto of benzine... Ja. Moet, kan ik misschien beter zeggen... Ja. Uh, dat, daar wil ik niet iets aan veranderen. Dat blijft. Maar ik wil wel dat... Uh, we weten ook dat daar moet een maximum op gaan zitten. Op wat we consumeren. Anders halen we de doelstellingen niet. Uh, en mijn idee is om uh, elke burger een budget te geven. Een budget, niet een financieel budget... maar laten we zeggen een puntenbudget. Uh, dat puntenbudget met z'n allen... Is dat, blijft dat onder het max, maximum wat we uh, mm -hmm. willen... Uh, vervuilen, wat we willen uitstoten aan CO2. Uh, elke burger krijgt hetzelfde aan punten. Ja, dus iedereen krijgt de CO2-punten. Iedereen en krijgt CO2-punten je... en dat ja. kan op een plastic kaartje... en dat kan met een code. De technologie ja. staat voor niets wat dat betreft. En uh, bepaalde producten heb je niet alleen geld voor nodig... Maar ook punten. Ja, zeg maar en je punten zijn op een gegeven moment op. Ja, een soort emissierechten. soort rechten ja, om te ja, Dus je weet dat je. Een, een emissiebudget. Als, budget, als je, je op vakantie op. gaat naar Bali. dan kost dat heel veel. Dan kost dat veel punten. En dan moet je iets anders voor opgeven. Ja. En dat is natuurlijk precies wat we willen: ja. dat mensen niet meer. En, en, doen. Maar er zijn, er zijn toch heel veel mensen die daar nu ook al mee bezig zijn. Die denken, ik ga wat minder proberen vlees te eten. Ik ga misschien een iets zuiniger auto rijden. Ik ga niet meer drie keer per jaar met een vliegtuig op vakantie. En ik, nou, ik probeer daar een beetje in te, te mm -hmm. levelen. Dat, dat ja. doen toch veel mensen nu nou ook? Nou ja, dat is, dat is juist het mooie. Mensen hebben wel een wens om, ja. om dit te doen. Er is wel draagvlak voor. Uh, nou, in de eerste plaats, we komen daar kennelijk niet mee. Anders hadden we het probleem al opgelost. Ja. Uh, ten tweede heeft het iets oneerlijks. Want er zijn ook mensen die erop los vervuilen. Ja, heb je ook. Ja. Uh, en in de derde plaats denken mensen vaak dat ze meer doen aan duurzaamheid... dan ze werkelijk doen. De, de doorsnee mens. Ja. Uh, je overschat altijd eigenlijk je goede bijdrage. En je geeft jezelf ook een soort recht om te vervuilen op een ander terrein. Als je op het ene terrein heel zuinig bent, even heel simpel gezegd... Ik doe de kraan dicht als ik tanden poets en nou mag ik... Meer kilometers rijden vandaag. Dat is ja. heel simpel gezegd. Maar dat is wel een mechanisme wat een rol speelt. Ja, ja want dat is, dat is her en der wel onderzocht. En zo werkt dat. Een soort morele vrijbrief, hè, wordt dat ja, genoemd? Ja, dat wordt morele vrijbrief genoemd. En dat is soms heel, uh, heel bewust. Denken mensen echt van, nou, ik doe dat goed. Dan mag ik van mezelf. En ja. ook van de samenleving. op een ander terrein wat meer vervuilen. Ja. Maar het werkt ook uh, onbewust. Uh, een bekend experiment is. Um, je doet een campagne voor waterbesparing. Uh, en dan ga je daarna kijken, hebben mensen inderdaad water bespaard? Dat is een flatgebouw waarbij, waarbij je dat precies kan meten. Je kan het vergelijken met een flatgebouw waarbij je niet die campagne hebt gevoerd. Uh, maar je meet ook hun energieverbruik, hun elektraverbruik. En dan zie je dat zo'n campagne-effect heeft. Overigens gaat het effect weer weg als je ermee stopt. Ja, ja. Dus je zou het blijven moeten doen. Maar je ziet ook dat in de, uh, de woningen... die inderdaad meer water zijn gaan besparen... dat er meer energieverbruik is dan in de flat waar je niet ja, de campagne hebt. Ja, omdat had. die mensen iets hebben ik, ik bespaar water... ik ben hartstikke goed bezig... Ja. nou, dan mag mijn computer wel wat aan, langer aan laten staan... Ja. en mijn lampen, want ik doe, al, ik doe al zoveel goeds. In ieder geval, ja. of ze denken het heel bewust op die manier... of ze zijn anders bezig op het hele terrein... en concentreren zich nu op het water en laten de rest zitten. Mij valt op, en ik weet niet of daar onderzoek naar is gedaan... dat sinds we ledlampen hebben, zie ik veel meer verlichting. Ja. In de ja. kerstboom... Ja op stations, kunstwerken. En dan denk ik, goh, in de tijd is al gezegd... Ja, dan de mensen denken, ja, led is, is duurzaam. Dus ik mag ja, er meer van gebruiken. Het, het is een heel begrijpelijk nou ja, mechanisme in je de, hoofd. En ik denk dat mechanisme van... ik doe al zo mijn best op dit vlak... nou, op dat vlak mag ik dan ja, ook wel ja. eens even. Want nou, het is eigenlijk een soort, een soort ja. balans in je hoofd. Een weegschaal, een gunweegschaal. Ja. Je hebt zondes en je hebt uh, virtues, deugden. Waar, waardoor eigenlijk ons voordeel uh, wordt opgeheven. Nou, uh, als, je, als, je op de, ja, als je als je doorredeneert. Het, het zou mooi zijn als de netto balans gunstig was... Ik weet dat niet voor het hele plaatje. Ik weet ja. het wel bijvoorbeeld voor dat onderzoek naar waterbesparing en energieverbruik... dat het netto-effect negatief was. Ja. Dus zeg je, er moet iets anders gebeuren. CO2 moet op de bon. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, op, op de neer. bon klinkt het ja, natuurlijk klinkt niet klinkt zo maar, sympathiek. Maar iedereen maar, krijgt eh, eigen emissie. En dan mag je zelf misschien... bepalen, ga ik naar Bali vliegen. Ik weet ja. niet waarom we nou toch altijd Bali noemen in ja. zo'n voorbeeld. Maar het is een heerlijke plek en het is verder. We gaan naar Bali vliegen. Of ik of ga ik met een gezin ik, vlees ja. eten. Ik kan of niet ik alles doen, kan niet. We doen dat met geld natuurlijk ook al. Je kan niet onwet, Tenzij je ja. onbeperkt vermogend bent, dan moet je ook al weg. Als ik dit doe, kan ik niet dat doen. Ja. En nu doe je het met uh, CO2, nou, met je budget. Nou, ben je expert op het gebied van jezelf, finance, maar ook gedragsverandering. Ja, heeft de burger hier trek in? Want het uh, ik, moet uh, ja. dan, hè? Ja. Uh, nou, de burger zal zeggen, ik wil niet in mijn vrijheid beperkt worden. Ja. Maar... Wat is dan het alternatief? Het alternatief is dat je, als je het echte doel wil bereiken... dat je het verbiedt, ja. niet? Dat, dat je doelde... gaat zeggen, we gaan dingen verbieden. We hebben gloeilampen al verboden. Ja. We hebben eigenlijk al bijna verboden... dat je je vuilnis in één zak doet. Ja. Je moet er vier hebben, je moet vier bakken hebben. We gaan de vervuilende, vervuilende auto's verbieden uit de stadcentra. Uh, ja. Precies. Dus, uh, dus als econoom zeg ik even, je kan verbieden en gebieden. Dat is namelijk ver ingrijpen. Daar geef je mensen ook niet meer de keuze om te zeggen... ik wil geen vier aparte afvalbakken. Die keuze is er niet meer. Ja. Je kan het beprijzen. Uh, als je het beprijst, als je dus een hele hoge belasting opzet... Ja, een vliegtaks, een vleestaks. Uh, dan, een, ja. dat, dat, dat treft natuurlijk altijd de minder uh, rijken. Ja. Veel meer dan de rijkere. Daar komt nog bij. Ja. Maar het werkt wel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het verbieden... Uh, roken. Verschrikkelijk veel duurder geworden... in vergelijking met 30, 40 jaar geleden. Dat, dat werkt wel, toch? Nou, er er wordt toch erg minder veel, er zijn Er wordt door... door uh, dat is het uh, ironisch. Hè? Er wordt door hogere sociaal-economische klassen... veel minder gerookt. Terwijl mm. die het juist zouden kunnen betalen... Ja. En het probleem zit er vaak toch in de lager opgeleide, hmm. lage inkomens. Uh, en een uh, ander voorbeeld, plastic tasjes. In sommige landen helemaal verboden. Ja. Hier wordt het minder en minder. Ja. Zo'n verbod, ja, dat, dat werkt toch wel. Nou ja, ik zeg niet dat het niet werkt. Nee. Overigens, moet je dat dus eigenlijk integraal verbieden? Want als je op het ene gebied ver, uh, verbiedt... dan krijg je weer dat vrijbriefeffect. Nou, ik mag geen plastic ja. tasje, nou ga ik ook. Hm? <kwijls> maar bovendien, <kwijls> ik wilde even zeggen dat is dus een ingrijpen in de vrijheid. Daar kan je voor kiezen. Je kan zeggen, we verbieden gewoon ja. om naar Bali te vliegen. Gaan we verbieden. Ja, dat gaat dat natuurlijk kan. wel heel ver. Ja. Dat gaat heel ver. Maar hiervan zullen het zo, mensen soms denken, oh, ja, het is ook verbieden. Hoewel, aan de andere kant, je hebt ook de vrijheid om het je zelf in te Ten eerste heb je de vrijheid om het te besteden waar je aan wil... Natuurlijk zit er een plafond op, maar dat willen we ook. Ja. We moeten op een of andere manier dat plafond... Onder dat dat plafond, kennen we nu sinds Parijs. Da, eh, daar, moet, daar moet je onder blijven, tuurlijk. dus dan kan je kijken hoe doe je dat. Je maakt het heel erg duur, is een manier. Vind ik niet zo'n sympathieke manier. Omdat het qua inkomensverdeling verschillend uitpakt. Bovendien, als je dingen duurder maakt... zonder dat je andere dingen goedkoper maakt, rem je consumptie af. Ja. Dat kan je willen, maar dat heeft natuurlijk wel een effect. ja. ja. Um, je kan. En dus hierbij heel even, ja. Sorry, want we gaan naar het nieuws en daarna ga ik ja. hoesten. Uh, hierbij zit dan ook in dat mensen die bijvoorbeeld CO2-rechten over hebben, dat die ze kunnen verkopen die kan je aan mensen. Verkopen ja, verkopen aan ja. Dus, dus, dus als je die als je, als je naar baan er, ja, er zit ja. een premie op heel zuinig leven. Ja. Uh, dat betekent dus dat de consumptie niet wordt afgeremd, maar het bedrijfsleven zal anticiperen ja. op. Goh, er ja. komt straks een plafond aan. CO2, we moeten andere dingen gaan produceren. Henriette, we moeten gaan afronden. Het okay. is een interessante en prikkelende gedachte. Het moet nog helemaal uitgewerkt worden, maar het, het, het geeft te denken. Henriette Prast, hartelijk bedankt voor je komst naar het Nadermeer. Het is Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. As as Evangelist Billy Graham en Nederland.